Het Israëlische leger zegt een aanval te hebben uitgevoerd op militanten in de Golanhoogten, in het grensgebied in Syrië. Volgens Israël hadden de vier mannen explosieven geplaatst bij een grenshek. Het land spreekt van terroristen. Soldaten van het Israëlische leger zouden de mannen hebben gezien, waarna er met ondersteuning vanuit de lucht op ze werd geschoten. Israël zegt het Syrische regime verantwoordelijk te houden voor alles wat er op Syrisch grondgebied gebeurt. Syrië heeft vooralsnog niet gereageerd.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 De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft drie horecagelegenheden gesloten, omdat de coronamaatregelen er niet werden nageleefd. Een restaurant, een karaokebar en een café moeten twee weken dicht, omdat het er ook na meerdere waarschuwingen niet goed ging. Ook een sportkantine is voorlopig op slot, volgens de regionale omroep Rijnmond, omdat barpersoneel zich niet liet testen na signalen dat bezoekers besmet waren. Het weer, vannacht klaart het op. Het komt af naar een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt en een aantal buien met mogelijk onweer. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt maximaal 22 graden. Vanaf morgen droog en oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 Why am I not coming?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 Als wil chillen is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet uit.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 Thank you to me. I yeah. shouldn't yeah. Punt 9.